Fijne vrienden, een enorm applaus voor Klopje Popje! Go! was nog een van de leuke tijden toen we net begonnen aan de klus voor de voorrondes van de RobHack Dat deden we in het jaar 2009 2010. En toen kwamen we dit zootje ongeregeld tegen. Klopje Popje. Klopje Popje. Ja. <laughs> dat is een mooie, ook al een omschreven mooie als kut muziek. Nee. Kutherry. niet. Kut van Evert van der Waar was de uitspraak. En uh, Menno Timmerman die had er ook nog een hele leuke over van deze, half, uh, deze waanzin is half niet als deze waanzin Zien en horen Dus die had er ook nog wel een aardig tekst uh, op uh, bedacht uh, Ik weet dat die Menno Timmerman iets met Bladehammer uh, doet Tenminste dat dat, uh, dat is, het, ja, is een label of, of iets dergelijks yep. En uh, daar schijnt ook Onze gast van vorige week uh, Iets mee te maken te hebben Dus dat, uh, dat, dat betekent dus Dat je wel aardig aan de weg aan het timmeren bent uh, Goed uh, <lacht> Leuk gehoord graf. Timmerman en aan de weg timmeren nou, Welkom terug in het tweede uur van deze uh, toch Alternative FM. Uh, legendarische programma geworden bij CFM Alternative FM. Uh, we gaan beginnen met het uh, verhaal van het uh, de tweede deel van uh, de Robhack. Ho, ho, zullen we eerst nog heel even iets spammen? We hebben nog steeds die Facebook-link. Ik zie bij jou ja, ook al Facebook begint, openstaan. Het begint, begint, begint, begint aardig wat te komen. Maar ik er moeten ik... eens even nog wat meer mensen. Ja, dus luisteraars even naar Facebook.com. Zoek naar Alternative FM. FM. Je vindt er maar één die echt met ons logo ja, en onze ja, website voorschijn komt. En dan de boel liken en dan komt het uh, helemaal uh, in orde. Lijkt me wel verstandig omdat... Uh, ik zal dus ook Like! Ja, zo zal, we zullen, ja, we zullen er zo nog even wat opzetten. Maar ik ga nu even razendsnel door naar de, uh, de volgende act. De derde act. Die waren die ook niet bepaald rustig. Die waren zeker niet rustig. En uh, dat uh, horen we uit de mond van dezelfde man die ook uh, dit uur al introduceerde. Peeper Fisher. fans. Heel goed, heel fijn. We zijn alweer over de helft van deze derde gezegende zonovergrote voorronde van de Roep Acta Award. Jaargang 2005-2012. We zijn nog maar net in het nieuwe jaar en wat hebben we weer een lekker feestje hier in het patronaat. Hulde aan jullie en hulde aan de bands. Fijne vrienden. De vierde band is een door folk beïnvloede metal band. Ja. En uit afkomstig... Ja... <laughs> ...afkomstig uit Haarlem en omgeving zijn ze hier om de toekomst van folk metal te presenteren. Hun demo-EP heet Satus Totoberkiensis en is ook vanavond hier te koop. Hier zou je hem hebben, ik heb hem gekregen. Dank, dank daarvoor, hulde, hulde. Um, hun sound is niet makkelijk te omschrijven, maar het is iets dat je moet beleven, kan ik je vertellen. Zoals ze zelf zeggen, vooruitstrevende metal die, je, die de grens tussen melodic death en folk doet vervagen... Voor de draad ermee zeg ik. Geef een applaus voor Norna Gesta! Bravo, Gesta. De vierde band van de avond is, uh, nou ben ik het even kwijt. Norna Gesta. ja. Ja, want wat opviel was op een gegeven moment, ik ga toch even eerst met de dame in kwestie even praten. Want Jenny, jij pakt op een gegeven moment de dwarsfluit en toen ineens dacht ik, Jet Rotul. Ja, dat uh, vinden wij heel verrassend, want wij zijn er allemaal niet zo heel erg bekend mee. Dus dat is puur toeval. Ja. Goed, ik weet dat, dat ze dus een dwarsfluit hebben gebruikt. Ja, dat weet ik ook, maar ik heb ze dus niet uh, zeg maar veel geluisterd of zo. Geen nee. nee Oké, okay. nee. okay, maar wat, wat, wat, wat is het, het beste kenmerkend, David? De, de, de, het geluid van de bit? Ja, het is, het, is, uh, het is metal. Het is uh, snelle metal. Um, ja, het is uh, geïnspireerd op de, zeg maar, de folk metal scene uit uh, Scandinavië. Uh, daar, daar zijn we alle vier uh, grote fans van. En uh, ja, dat, toen dachten wij, nou, dat moeten we ook doen. Maar uh, toch, uh, toch wil ik, ben erg van meer progressieve dingen, uh, elementen er ook bij doen. Dus daarom gebruiken we wat verschillende maatsoorten. Ik ben een groot fan van een of zo, dus, uh, zo. Dat is een beetje de omschrijving, denk ik. Uh, dan heb jij uh, nog het, uh, het, het, ja, een beetje in het rauwe stemgeluid, maar dan komt Ron er ineens bij. En uh, dat, ja. is, dat is een, een beetje een grunter. Ja, dat uh, klopt zeker. <laughs> Hoe gaat hij dat af? Nou ja, vrij natuurlijk eigenlijk. Ik hoef daar niet zoveel moeite voor te doen. En vooralsnog, ja. Er zijn hele wedstrijden in, hè? Dat weet je. Het NK Grunten, daar ben ik bekend mee. Maar ik heb er nog nooit aan meegedaan. Ik weet ook niet of ik dat ga doen, Want dat is weer zo. In de spotlight. Oké, maar is dat er nog een beetje over nagedacht om uh, juist hem uh, wat meer, uh, dus David wat meer het, uh, het, het stem, uh, gewoon een normale stem, en dat jij als een soort backing vocal maar dan uh, een soort gruntstem uh, erbij doet? Nou ja, dat is grappig dat je het vraagt, want we begonnen eigenlijk andersom. Oh. Toen we begonnen deed ik bijna alle vocals en uh, langzaamaan heeft David er meer overgenomen. Ook omdat we vinden dat. Dat, wat ik doe, dat doet je meteen heel erg aan death metal denken. En dat is, de rest van de muziek past daar niet echt bij. Dus we hadden het idee dat zijn stem uh, wat beter bij past. Dat het wat beter voegt met de muziek dan mijn stem. En uh, ik kan er gewoon meedoen uh, om het te accentueren. En uh, nou, dat gaat tot nu toe wel goed. Kun je, je er ook in voegen? Ik heb wel eens uh, een documentaire van Queen gezien. En dat op een gegeven moment Another One By the Dust werd opgenomen. En daar was Brian May toen niet zo blij mee. Want eh, ik bedoel, als je een koerswijziging inzet, hè, jij hebt dan eh, zeg maar de eh, eerste vokale partijen. En dan ineens wordt er eh, een wijziging. Eh, heb je dan toch zoiets van, nou, nah, als het om de been gaat, doe ik gewoon mee? Uh, nou, ik vind het eigenlijk wel prima. Ja? Ik, uh, ja, ik, denk ook dat... wij, ik denk ook dat wij heel erg in overleg... Uh, ik bedoel, ik schrijf dan zeg maar, de, meest, de, de begin meestal. En dan is het, wat vinden jullie leuk? Uh, en uh, dan wordt het een echt nummer. Zeg maar, de, als iedereen iets bijvoegt. Uh, dan ga ik ook even naar de drummer, uh, ja. Joas. Uh, want ja, uh, jij doet ook mee, tenslotte. Uh, uh, zijn dat ook uh, leuke discussies die, uh, die jullie als band hebben? Um, ja, ja, over het <laughs> algemeen fel. Ik, knokken, inderdaad. Nee, nee, nee meestal, um, we zijn het eigenlijk wel uh, behoorlijk vaak eens over dingen. Dus ja. dat, het, het, het gaat vrij natuurlijk allemaal, ja. Dus, uh... Het is, uh, gaat wel, het is een harmonieus band lijkt als ik het zo hoor. Ja, ja, ja, ja. We hebben ja, oh, niet ja. zo vaak ruzie. Ja. Ja, als, als we eenmaal het geld gaan verdienen, dan. Dan komen ja, we... En, uh, krijgen we dan het kwalzi-toestand. Ja, ja, inderdaad. Ja, wat, wat, wat zeg je? Het, het gebeurt dan wel eens dat er drumstokjes door de ruimte vliegen. Maar dat is niet omdat hij boos op ons is. Maar gewoon omdat hij ze laat vliegen of dat er een brokstuk afbreekt. En, uh... ja, ben, je, ben je wilde drummen dan? Een, een beetje, ja. Het voordeel is dat je natuurlijk alles af kan reageren ja, ja. op uh, dat ding. Maar, uh, en die drumstokjes zijn gewoon niet stevig genoeg. Dus uh, ja. ja. Uh, ja, dan ga ik toch even nog naar David uh, toe. Uh, uh, noord Gesta, waar, uh, waar zijn jullie op te vinden? Waar zijn wij te vinden? Ja, op. Oh, op, uh, we zijn op Facebook te vinden. We zijn op MySpace te vinden. Dus gewoon www.facebook.com slash noord -Nagesta. Of uh, www.myspace.com slash noord -Nagesta. Geen eigen werk. We hebben ook een eigen website, maar die is al, denk ik, al vijf jaar onder construction. Onder constru construction. Er zit, er zit wel een leuk forum achter de website, dus als mensen willen discussiëren over ons, dan kan dat wel. Oh, dat, dat is, je. Uh... klik op het logo en je komt op het forum. Oké. Okay. Nou, goed. Dank jullie wel. Geen probleem. Alsjeblieft. Ja, alsjeblieft. Ja, ja. Alsjeblieft. We zijn helaas wel weer terug naar ons laatste nummer. Helaas, maar het is niet anders. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken dat jullie hier zijn gekomen. En nog veel plezier wensen bij de laatste twee acts. Uh, er mag gepit worden. Dit is Storm. De Forna was dat. Waar ik van even de naam uh, kwijt was. Maar uh, toch wel een heel sympathieke band, eerlijk gezegd. En ook, ja, ik heb toch ook wel een beetje een zwak voor de stijl. Uh, moet ik hier eerlijkheidshalve bij zeggen. Jammer dat het uh, niet uh, ver is uh, gekomen en dat het gesneuveld is in de derde voorronde. Ik, uh, ik had er toch wel, uh, wel wat meer uh, van gehoopt, eerlijk gezegd. Uh, waardoor met de vijfde act van vandaag. In deze uitzending. En dat is een band die we kennen met vijf man. En toen heten ze Liberty. En nu heten ze heel anders. Ze worden geïntroduceerd door natuurlijk PBVC. jou. Even kijken, Ik kan hier van bovenaf, heb ik een mooi uitzicht. Oké, dankjewel. In mijn avond is weer goed, dankjewel. We gaan verder met deze glorieuze derde voorronde van de Groep Acta Award. Jaargang 2012, 2012, met een jonge frisse band uit Haarlem. Bestaande uit vier verschillende gasten met vier verschillende karakters. Maar ze hebben allemaal één grote gedeelde liefde en dat is muziek. U immers toch ook, mag ik hopen? Uitgangspunt voor deze jongens is veel lol maken en nog veel belangrijker, samen muziek maken. Ze hebben al eerder meegedaan aan de Drop Acta Award, maar dan in een andere combinatie. Maar ze hebben er reeds veel zin in om met vernieuwd enthousiasme een nieuwe show tegenwoordig te brengen voor jullie. Zoals ze zelf zeggen: The Fritz, cool music. Geef een applaus voor The Fritz! <tied> Thank you. Mind is trying to picture this I've been down this road before It ended up I wanted more I know myself too well enough To realize that I got hurt Stuck again in hidden lies She lay for me without disguise van vanavond. Maar dat is een, uh, voor mij een, een, een, een, ja, een bekende band. De oude naam, die ga ik hier vanavond uh, niet meer noemen, want dat is uh, verleden tijd. Maar David, als ik uh, kijk naar wat jullie drie jaar geleden uh, neerzetten en wat jullie nu doen, dan zit toch wel een heel duidelijk verschil. Dus. Ja, het zit heel veel verschil. Dus het is strakker. Dus het klinkt volwassener. Tenminste in mijn ogen, het liedjes zijn wat volwassener. Ja, we zijn gewoon twee jaar meegegaan. We zijn twee jaar... Nou ja, we moeten slijten, maar... We zijn als band twee jaar meegegaan, veel opgetreden, veel ervaring opgedaan. Drie jaar zelfs bijna, ja. Niet tenminste, in mij minder nerveus als vorige keer. Want in het vorige keer zat ik in de lift echt te spelen. Maar goed. Dat is ja, gewoon een heel ander sound. Uh, we hebben het dus even over The Fridge. Dus dat uh, even voor uh, de mensen thuis, want ik heb het nog niet genoemd. Uh, Sjoerd, uh, we kennen jou als de muzikale duizendpoot van, uh, van de band. Uh, toetsen, uh, bas, uh, bas doe je dus nu. Want uh, Pim is uh, weg, maar uh, jij hebt de bassenpartijen overgenomen. Uh, en natuurlijk ook nog de drums. En natuurlijk de gitaar, want dat deed je ook in het verleden nog. Ja, dat klopt. Ja, uh, nu uh, de bas, uh, we wilden eigenlijk een nieuwe bassist zoeken... En dat, uh, dat is nog lastiger dan je denkt. En toen op een gegeven moment toen, uh, zei ik van nou, ik wil het wel proberen. En uh, dan kijken of het gaat en dan zeggen jullie maar of het goed genoeg is of niet. En ik ben een beetje gaan proberen, een beetje thuis zitten oefenen. En uh, wat, wat, aan wat leraren gevraagd, wat basisregels uh, voor Bas. En uh, zo een beetje zelf gaan experimenteren en uh, ja, door gewoon veel te spelen. Uh, ...groeide dat steeds meer. Is het, is het dan leuk? Als je dan op een gegeven moment uh, zoiets uh, aan het doen bent... ...dat je thuis aan het uitproberen... Hey, ...dat is een leuke loop eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Het is leuk om te ontdekken dat je ook een beetje kan bassen natuurlijk. <laughs> het is... Uh, het, uh... Nee, Wat zeg je, David? Je nu ook meer voor je school, toch? Ja, ja, precies. Op school moet je ook, uh, waar ik zit... ...moet je ook uh, meerdere instrumenten kunnen spelen. Dus uh, ja, elk instrument dat erbij komt... ...is mooi meegenomen. En... Uh... Het is leuk om te ontdekken dat je, dat, dat je van alles een beetje kan, dat is wel, dat is wel heel leuk. Uh, Jeroen, uh, is, is, is de band door vol te blijven houden uh, nu zover gekomen waar jullie nu zijn? Uh, ja, eigenlijk zeker wel. We hebben, we hebben heel veel tussenpauzes gehad omdat dus de bassist wegging. Nou, dan moet je toch op zoek naar een nieuwe formatie en dat is nogal lastiger dan, uh, dan het lijkt. En uh, nu toch een mannetje minder zijn we toch een stukje strakker geworden. Wat mensen minder ja, toch volhouden en uh, gaan ja, Want ook jij uh, als gitarist, uh, het, het, was, ja, het was eerst een beetje statisch, maar nu uh, heb ik uh, zo'n beetje het idee uh, dat jij ook zelfs uh, los, los begon te komen. Ja, je leert natuurlijk steeds meer en uh, hoe meer je optreedt, hoe meer je er toch mee bekend raakt. En uh, dan zal het je allemaal toch maar aan de worst wezen, zoals jij het ja. zegt. En uh, dan ga je uiteindelijk toch maar los. Maken. Je het maakt niet uit onder de mensen denken dat je dan... Eerder toen ik net begon had ik dat nog wel en dat ja, het wordt steeds minder ook. En nu vanavond ging het ook weer even lekker. <laughs> Is hij irritant, die andere zuurt, als hij mee begint te drummen? Oh nee, helemaal niet hoor. Nee, ik leer ook heel veel van Short. ook, ook qua, qua drummen nog steeds. Ja, en, ja, ik vind het vind, vind gewoon leuk om, te, om inderdaad te experimenteren met, uh, met ook andere drummers, want dat is altijd leuk. Uh, is dat ook uh, dat je toch uh, ja, open staat voor, voor uh, muzikale ideeën in, de, in dat opzicht? Dus ook voor de drum? Ja, zeker. Ja, want, uh, uh, ja, hoe leg je dit uit? Uh, ja, ...met uh, nummers schrijven... ...dan, dan, dan, dan, dan zitten short en short ...die zitten dan gewoon drums uit te vogelen, ja, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ja, dus, dus, dat is gewoon heel leuk om te doen. Ja. Samen, vind ik. Ja, is, het, is het ook een collectief proces? Want, uh, want ja, uh, aan de andere kant... Uh, ...bij jou uh, ont, ont ontspruit er een hele hoop uit dat brein van jou. Maar uh, is het wel een collectief proces om de nummers uh, uh, met z'n allen vorm te geven? Nee, het is één dictatuur. Ik heb... Oh, nee, dat... oh, oh! Gaddafi spreekt! Volledig in hand. Nee, nee. ja, het, het, tot nu toe. De nummers die we vanavond hebben neergezet. Is, begin meestal met een ideetje van mij. Met een, met een 60s hippie ideetje of zo. Of iets. En dan moet ik zeggen. die nummers die we nu neergezet hebben. zijn wel iets beter dan. toen we met, toen we met de andere band speelden. Maar het begint met dat meestal. Dan, zeg ik, nou jongens, dit heb ik. Wel of nat, zeg maar. En meestal, meestal is het nat ja. in de bin. Hop, het is een beetje te. Ja. En me, ja, soms komt er ook één nummer door. En dat klinkt gewoon goed. En dan gaan we samen over brainstormen. En dan heb ik bijna niks meer te zeggen. Nee, oké okay. Maar goed, een uh, voorbeeld. voorbeeld uh, is dat ik uh, op een gegeven moment aangenaam verrast werd... door jouw uh, kale versie van Whitebird. Maar zoals vanavond, uh, is, uh, is dat een totaal ander nummer? Ja, dat klopt. Het is, het, maar het komt vooral omdat we gewoon... We hebben het nummer ook bij de, bij de vorige Rob Awards gedaan. Maar er was veel te druk, veel te veel instrumenten erbij. Het was, het was één zootje. En nu hebben we het gewoon strak en gewoon simpel gehouden. Wat het eigenlijk is. Want het is een hele simpele beat die het gewoon drijvend houdt. Maar dat is, dat is volledig drum, drum technisch gezien. Daar heb ik niks mee, mee te maken. Het, het, het idee is voor mij... Maar de jongens hebben het geperfectioneerd, als dus het ware. Uh, dus, dus jij doet, uh, zeg maar, uh, als we het over een voetbalterm hebben, ben jij degene die de assist geeft? En uh, de, de drie spitsen moeten hem erin komen? Ja. Ja. Ja. ja, ja. Precies, kan het niet natuurlijk. Zonder assist. Precies. Uh, waarmee aangegeven, is hij ook uh, uh, toch wel uh, belangrijk als aangever? Ja, zeker weten. Het is gewoon wel echt een drijvende factor in de band. Je hebt gewoon iemand die uh, ja, ook... Uh, nou, Consortium doet, gewoon veel muziekkennis hebt En dat heb je nodig. Je hebt natuurlijk ook allemaal andere factoren nodig, zoals een uh, losse leadzanger en een uh, gekke drummer ja. en nog een gitarist erbij. En dan, ja, met uh, toch iemand die er heel veel verstand van heeft. Dan kom je een stuk verder. Ja. Uh, die, die voorliefde voor de akoestische gitaar, want die komt heel duidelijk uh, in, uh, in de band uh, naar voren. Ja, ik heb wel een elektrische gitaar, maar die, die, echt, die loopt stof. Meest zes naar die loopt stof op de muur. Het, ja, in principe kan ik alleen maar akkoorden. Ik heb nooit solo gitaar ges gespeeld. Want eenmaal toen ik akkoorden kon spelen, toen vond ik het genoeg, ging ik liedjes spelen en ging ik zelf liedjes verzinnen. Dus prima. Ja, nou ja, het, het, het loopt nu al een beetje uit de hand met, uh, met het interview. Dus daarom ga ik er een, een klein eind aan maken. Sjourd uh, Jansen, de, de, de eerste Sjoerd, om het short. Uh, oh. <laughs> uh, nou maar ja, zo. Sorry, Sjoerd. Nee, nou goed, het, het, zijn, het wordt IWI. Maar uh, even voor de mensen thuis, uh, op het wereldwijde web, waar zijn jullie te vinden? Wij zijn te vinden op uh, Facebook pagina, als je gewoon de Fridge intypt, dan uh, kom je daar. Uh, SoundCloud, slash uh, The Fridge. En Twitter, The Fridge. Fridge Music. Fridge Music. Uh, Wanneer is de eerstvolgende uh, gig of optreden? Uh, onbekend. <laughs> onbekend! Dan dank ik jullie allen. Oké. Okay. Echt uh, bedankt. Ja, hartstikke bedankt. Hey, bedankt. Hè. Wij zijn toegekomen aan ons ja. laatste nummer. Alweer, nog vijf minuten hoor ik nu. Moet ik even snel gaan. No Romance. Fijn dat jullie allemaal waren, jongens. De Fridge. <tops> Oh last say, won't you go won't you go out for a dance Got reflexes and i like your style but there's just no chance of any romance. I love that stupid, but I I wanna understand why the wanna with the money... They could buy the love to fit the finance, but they just can't find a romance. But it's only in I hear. dan goed van binnen is Julio Sanchez Ja, want uh, we, moeten, we moeten iets uh, raps gaan doen. We moeten als de donder doorgaan met de volgende uh, show uh, act, en dat is Headwear. En ook die wordt geïntroduceerd door Pepe Fisher. Wat je zin erin? Ja, goed dat is mooi. En um, we zijn al een hele avond verder en uh, toegekomen aan de laatste band van deze onvergetelijke derde voorronde van de Rob Acta Awards. En we zijn al een tijdje bezig, maar die wc is nog niet gerepareerd, gadverdamme. En ik ruik af en toe iets voorbij komen, ik weet, niet, ik weet niet of dat ding gaat overlopen straks, dat we straks tot onze enkels in de stront staan. Maar het kan ook zijn dat, dat een van onze technieken een uh, scheetje laat af en toe, dat weet ik niet, dat wil ik van afwijzen in ieder geval. Maar we gaan... ...met de laatste band beginnen. Het is een vierkoppige Zaanse band... ...en ook deze heren kennen elkaar van Schaal, ...dat is een van de voorgaande bands... ...en ook deze heren delen één grote passie... ...en dat is natuurlijk muziek. Ze zijn er trots op dat ze uitsluitend eigen repertoire spelen... ...eigen composities, zoals ze zelf zeggen... ...energieke poprock met sterke melodieën. ...pakkende zongs die dagen in je hoofd kunnen blijven hangen. En dat bedoel ik positief. Niet dat gedrein van die klote top 40 hitjes... ...maar gewoon lekkere melodietjes. Yeah, zoals ze zelf trouwens in de biografie zeggen... ...hun toekomstbeeld is dat ze lekker veel willen spelen... ...op festivals en podia in Nederland. Ik vind dat bescheiden. Waarom kijken we niet over de grenzen? Maar dat weten we natuurlijk na dit optreden. Geef een enorm applaus voor... ...Het we beginnen met uh, Jay. Uh, ja, als ik zie, jonge honden. Um, Na, 17. Nee, het klopt. Ik, ik denk in vergelijking met uh, de andere bands waren wij wel uh, vrij jong, ja. Dat dus uh, maakt niet uit. Hey, uh, hoe uh, wil je de muziek omschrijven, meest? Uh, het is een beetje energieke poprock. Af en toe wat Amerikaanse dingetjes tussendoor, maar dat valt wel mee. Maar gewoon energieke poprock die...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 Die is toen bijgekomen en Mees kennen mij, dus toen ben ik ook. Zocht uh, ze nog een gitarist en toen ben ik ook bijgekomen. Dus ja, school eigenlijk. School, uh, ja. Uh, die opleiding neem ik aan, Doen jullie nog steeds? Uh, nee, ik, uh, ik, ik was niet slim genoeg om het zo maar te <laughs> zeggen. En uh, ja, ik ging veel liever muziek maken. En uh, toen ben ik uh, van de AVO naar uh, VMBO theoretisch gegaan. En daar ben ik vorig jaar op geslaagd. En nu doe ik uh, een uh, muziekopleiding op het uh, MBO. En uh, nou ja, dat bevalt me wel, tot nu toe. Mees dus, uh, ja. uh, en Luc zitten nog wel bij elkaar op school. Rick die uh, doet ook iets. Doet iets. Uh, ja. uh, Rick, wat doe je dan? Uh, informatica op Davia. Uh, en, en, en jij, uh, Mees, uh, samen met Luc? Hoe bedoel je? Op, op school. Op school. Ja, nou ja, op school hebben wij uh, hebben allemaal speciale klassen weet ik, wat, waar je elkaar leert kennen. En Luc kende ik al heel lang, maar daar, ja, daar zijn we eigenlijk een beetje... Toen heb ik Jay leren kennen in een speciale klas. En ja, op school maken wij gewoon heel veel muziek. Dus is het, kwam het gewoon interessant omdat we gewoon echt heel veel muziek konden, mochten, moesten maken. Dus ja, dan rolt het dit uit. Mees, die, uh, die maakt coole muziek. En uh, nou ja, dat vind ik wel cool. Dat wil ik mijn mees. Uh, is, het, is het ook zo uh, dat, uh, dat je uh, een beetje de stille droom hebt om wat verder in die muziek uh, te gaan? Nou ja, gewoon wel... Al... Ik denk uh, in Noord-Holland zeker, en dan in Nederland en wie weet buitenland ooit. Maar, uh... Het is wel een mooie droom in ieder geval. Zeker nee, een hele mooie droom, maar ja. Uh, yeah. um, uh, hoe... Gewoon mijn zeentjes kunnen verdienen in de muziek, dat vind ik het belangrijkst. Dat ik uh, mijn boterhammen mee op tafel krijg. Uh, denk je dat je dat uh, met uh, vanavond, uh, dat je daar alweer een beetje een stap uh, in de goede richting hebt gezet? Uh, nou, ik denk het wel, er waren weer heel veel mensen die ons niet kenden en die hebben ons niet gehoord. En hopelijk uh, een beetje positief, dus uh, wie weet. Hoe zit het eigenlijk met de optredens, Rick? Uh, ja, de laatste tijd uh, begint weer op te komen. We hadden een beetje rustig na de vakantie, maar uh, de laatste tijd weer veel optredens. 19 uh, januari in de uh, Melkweg, het voorprogramma van uh, Twin Atlantic, een band die we zelf ook heel leuk vinden. En uh, ja, daarna nog Kunstband en dan zien we het wel weer uh, wat er op ons pad Met een paar andere bands wat dingen aan het regelen in, uh, in Amsterdam en in noord holland Misschien een klein clubtouertje.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 En uh, nou, dat is eigenlijk uh, zo gebleven. Uh, waar zijn jullie op uh, te vinden op het wereldwijde? Web? Uh, uh, nou, daar vind je links naar Facebook, Hives, weet ik veel, weet je allemaal, Twitter. Uh... Ja. ja, ik bedoel, Facebook Facebook hebben we echt heel veel updates, gewoon op Facebook. En op Twitter uh, is het leuk om ons te volgen. En voor de rest, uh, worden wij overal, kun je ons gaan herkennen binnenkort. Dus dat is de bedoeling. Oké, okay, dank jullie wel Alsjeblieft Dankjewel Alsjeblieft Graag gedaan Het zit deel waar gesprongen mag worden Ik zou zeggen, ga lekker los ja, heel goed, heel goed Oké, okay, komt ie Wipe to make up from your face? Wij waren Edwin, bedankt voor deze avond. Alle anderen vandaag Patronaat bedankt, Rob Achra bedankt. Mensen die voor ons zijn gekomen, hartelijk bedankt. En, uh, veel plezier vanavond. Uh, dat waren Dankjewel. ze. Headwear was dat. Uh, de winnaars, uiteindelijk, van de derde voorronde. Ik uh, zit nog even te kijken wie er in de vorige voorrondes uh, wonnen. Dat was Good Meat in de eerste voorronde. En uh, was uh, Killing Bags de uh, runner-up. De aap in de, in de koelkast. Hè? Ja, ik vroeg er net nog naar. Ja. Ik heb nog nooit gehad dat een nummer zo lang in mijn hoofd bleef hangen... Uh, ...als dat aap in de koelkast. Nee, En dan hebben we nog... Uh, ...in de, de tweede voorronde wist de Dress-Up Dolls uh, te winnen... ...en Cold Nevada was de, daar de runner-up. Dus we gaan even naar... Uh poëtische zaken Marcus, want uh, alsof het uh, vorige week uh, hebben we er heel uitgebreid uh, bij stilgestaan, maar we gaan uh, nu weer gewoon in de reguliere modus. Uh, Jarl van Malta, goedenavond. Goedenavond ja. Ja, ja, ja want uh, vorige week hebben we heel veel uh, gedichten en poëzie gedaan, met uh, live muziek ook in de studio. Uh, ik neem aan, jij had het heel erg leuk, want dat zag ik, ik... wel een beetje. Ik vond het super leuk en heel speciaal hebben we voor mij en er al iets uh, moois van gemaakt, uh, denk ja, ik. Ja. Uh, ik, ik. Ik ga je nu wel eens vertellen. We gaan het uh, misschien wel volgend jaar nog een keer doen. Dus... Oh, nou dat uh, is hartstikke leuk. Als ik kan, dan uh, doe ik graag mee. Oké. Okay. Uh, nou heb jij uh, wederom weer uh, ben je alweer aan het uh, schrijven geslagen. Voor uh, voor, uh, ja, voor wat uh, voor nieuwe dingetjes. Uh, de mensen die jou volgen, die, uh, die weten dat jij nachtverhaaltjes uh, maakt. Ja. Yeah. Ja, um, welke, ja, want, want je hebt er uh, weer een aantal, uh, zag ik. Ja, ik heb wat van. nieuw, maar ik, op een gegeven moment zat ik toch terug te kijken. En toen dacht ik al van, hey, in deze tijden, uh, dat het allemaal niet helemaal geweldig gaat. En met de crisis dacht ik van, ik denk iets positiefs. En nou, ik heb allemaal gezichten wel iets positiefs. Maar ik had een gedicht, een nachtverhaaltje van 4 januari. Het is niet zo heel lang geleden. Ja. En dat heet Lamp. En dat vond ik eigenlijk wel mooi om, uh, om ja, voor te dragen. Nou, ik, ik, ik ben heel erg uh, nieuwsgierig. Uh, we, we komen nog even na het gedicht of in ieder geval na het ik Komen we nog even bij je terug Dus okay. brandlos. Nou lamp heet het gedicht Ik wou dat ik een lamp was Dan maak ik het leven voor mensen in het donker lichter En de mensen waarbij de regenboog van kleuren al schijnt Geef ik extra kleur Zijn als een licht in de branding Voor de schepen van het leven In tijden van storm moet geven Je vindt mij ook op feesten Op pleinen en in de kroeg S'avonds geef ik licht voordat mensen in hun dromen stappen. De dag ontvouwt zich. Ik ben niet alleen het licht in de nacht, maar ook het licht in de ochtend. Ik geef mensen een houvast. Een grensloze kracht. Ja, wat, wat wij, mij nou ook opvalt aan dit verhaal uh, kijk je dan ook echt naar een iets, iets wat in jouw naaste omgeving staat en heb je dan de pen en de papier bij je en ga je dan op een gegeven moment, uh, komt het dan binnen of hoe moet ik het nou, zien? Dit, dit, dit, dit uh, nachtverhaal is gewoon, ja op een gegeven moment dacht ik van, weet je, kijk ik, ik wil af en toe ook proberen het iets anders doen, want ik heb natuurlijk uitgerekend dat ik ongeveer iets van 160 nachtverhaals heb geschreven, want ik, mm -hmm. ben, ik weet ook niet meer precies wanneer ik ben begonnen, volgens mij ergens eind zomer in augustus of ja, ja, dus, ja, klopt. Dus, dus ik dus op een gegeven moment, ja mensen vinden het leuk en mooi. Maar op een gegeven moment probeer ik gewoon af en toe wel even net een andere draai. Ik denk van weet je, net even iets anders. En dan ja. is het natuurlijk nog wel jarrel. Maar ja, weet je, ik heb natuurlijk ook wel eens dat ik gewoon soms, uh, het komt ook wel eens voor dat ik s'avonds in bed lig en dat ik denk, wauw, wat een mooie zin. En dan kom ik toch nog wel eens mijn bed uit. Want dan denk ik, ja, ik ga slapen. Maar je hebt, ik heb ook wel eens gehad dat je dan dat je dan niet uit je bed gaat en niet opschrijft dat je dan weer kwijt bent. Dus dat is waar. Ja. Ik, ik, ik, ik, ik zit vaak aan de computer, maar ik heb natuurlijk ook, als ik ja, op vakantie ben of ergens ben, dan heb ik ook wel eens papier. Me. Dus, dus, ja, maar meestal kom ik deze nacht verhaal dus vaak gewoon uh, achter de computer. Ik denk van nou, kijk of er uh, weer wat moois uh, uitkomt. En ik haal mijn inspiratie ook uit het leven en uit dingen die ik meemaak. Dus ja, het is voor mij ook een manier om, ja, om mijn gevoelens te plaatsen en, en allemaal passie en zo. Ja. Ja. Ja. Uh, moet ik je ook zo zien dat jij uh, op een gegeven moment ook een uh, ja, pen en papier uh, zeg maar naast je bed hebt uh, liggen? Nou ja, dat dat, dat dat heb ik dan niet. Maar als ik nou bijvoorbeeld straks ga slapen straks vannacht en ik denk super mooi die zinnen, dan ga ik denken van ja, dan ga ik het toch maar even uit dan maar even wat minder slapen, dan heb ik wel iets moois aan. Stel dat ik het dat ik het vergeet. Dan ja. zou het gezonde zijn. Ja. Ja. Uh, nou ja, uh, vorige week uh, hebben we ook uh, live uh, van de Mogen Genieten uh, van Fabiana Dammers. Uh, ja, uh, jou bekend, maar ook uh, Suzanne ja. van Balen bekend. We sluiten, we sluiten dit uh, programma af. Ik dank je hartelijk voor de bijdrage en we spreken, je, we spreken je volgende week weer. Ja, inderdaad. Super, super gaaf. Ja, en de laatste die we dus draaien is uh, vandaag van Fabiana Dammers. En het nummer dat heet The Girl You Love en wat ons betreft tot volgende week tot volgende week Do I really